Oh, die vergissing van de douane, jaar of twee geleden. Ja, ja. ja. <laughs> Ik ben blijkbaar op de hoogte. Uh, geef maar hier, inspecteur. Ik zal het wel terugzetten. Uh, sorry, mag ik dat ook eens bekijken? Ik. Hey, uh, let toch op, jongen. Dat zult je uit je eigen zak mogen betalen, hè. Uh, het geeft niet, door commissaris. Er staan er hier meer dan genoeg. Maar enfin, uh, je hebt nu met wijgenogen kunnen zien... dat er niks in verstopt zit, hè. Nee. En dat geen antiek is. Ligt men dan nu eens uit waarom de politie weer bij de kokkeren geweest is. Bij de kokkeren? In Zeebrug? Uh, goed geprobeerd, Adriaan. Nee, bij Dimly zelf deze keer. Ze zijn de beveiliging komen controleren. Hm? Dus het, is het eerste wat ik daarvan hoor. En welke politie was dat? Die van Brugge City. Een speciaal team van de misdaadprovincie of zoiets. Hm? Ja, ja, ja. Blijf maar doen alsof je uit de lucht valt. Uh, Adriaan, je toch nog wat onze afspraak was, hè? Ja, Bert, ik zou liever hebben dat we dit soort gesprek op een andere keer voeren. Mijn hoofd staat er op een moment niet naar. Dat van mij toevallig wel. Nee, ik maak me meer zorgen over mijn dochter. Hij ja, maar, Adriaan, uw dochter heeft gekregen wat ja, ze zorgt ja, zo ja, simpel. Hoe dat... durft je zo... Hoe durf je zo over haar spreken? En Jij dan nog wie... uitgerekend gij... Bert, je weet dat ik veel van u kan verdragen, maar ik verbitter u nog één keer zo'n insinuatie en ik sta niet in voor de gevolgen. Oh, oh, oh, nou, ik ben zwaar onder de indruk, hè? ja? Heel zwaar. Ja, ja, ja. Uw dreigement is een legendaar. Is Adriaan en een ook. Ja, ja, ja, lach maar, ja, lach maar. We zullen wel zien wie het laatste woord krijgt. Beste commissaris, hier is uw broek. Mensen in het aan gaan drogen. Hè. Ja, dat is lief van u, Karin. Kan ik eindelijk die stomme overal uitdoen? Gij bezorgt die wel terug. Hè? Ah, wel. Ik vind anders dat die overal, hè, dat dat u heel goed staat. Allee, het is zo. zo sexy, hè? Ja. Ah ja, uh, tussenhaags. Dus wat betekent dat eigenlijk, Dimly? Hè? Dit is mijn leukste investering. Pardon? Dat is een soort inside joke van uh, Gert de Kokker. Ja, oh. ah, kijk. Okay. Eva de Kokker was zo vriendelijk ons heel de arbeidsgeschiedenis van haar man uit de doeken te doen. <laughs> Tot in de kleinste details. Nadat onze vermeer hier zo lomp was geweest, een boeddha beeldje ter waarde van 60 vrouwen. Ter waarde van 1,50 euro cent. Commissaris ja, Uit zijn handen te laten vallen Punten bij voor mij, jongen Dat was goed gevonden van u Bedankt, commissaris ah, Zie maar dat je nu niet naast uw schoenen begint te lopen hè? En Begin maar gauw aan een rapportje voor Oh, hij is daar juist Kijk hier, de twee v's zijn terug de twee v's? Ja, van in en voor mij. Oh, dat is een grapje. Ja. Een beetje in de stijl van Dimly zeker. Ja, en uh, doen ze daar aan namaak van in? Alleen aan slechte smaak, commissaris. Ik zal me dringend moeten herscholen, want dat brengt precies goed op. Oh ja, hun beveiliging was tip-top in orde, hoor. Ze zijn daar voorzien op alle soorten in- en uitbraak. Zelfs geen pingpongbal geraakt daar ongemerkt buiten. Zelfs geen pingpong? Van in, jij bent eigenlijk een geboren komiek, weet je dat? Ja, ja, ja, ja Nu ja. alleen voor mij nog wat trucjes leren en we kunnen samen optreden als de twee. Ja. ja. Commissaris, je bent zo goed gezind Valt dat op misschien? Maar ik heb daar straks gewoon eens lekker getafeld met de schepen van... van uh... enfin, ja, dat heeft niet geen belang, hè Oké, okay, Vanin, uh, ik verwacht tegen vanavond een gedetailleerd verslag En zie alsjeblieft dat ik er niet mee naar fronten val in Brussel, hè Oh ja, eh, in dat verband van In. Ik sta erop dat jij persoonlijk dat verslag schrijft. Hè? Want jij bent hier de enige met genoeg fantasie om van een dode mug een olifant te maken. Olifanten gezelfsheid. Oh, ja, eh, nog iets eh, voor mij. Commissaris, let gij erop dat Van In vanaf morgen naar het juiste gebouw komt. Hè? Want hem kennende staat hij hier morgen vroeg voor een gesloten deur te koekeloeren. Ja. Hm. Welke schepen was dat, Carrie? Ah, Vera van Eester, ja. Zijn vrouw? Even merken. zijn aanhoudster Als de K goed gezind is, zijn er twee mogelijkheden Of hij is heel goed en heel duur gaan eten Op kosten van iemand anders Of hij heeft onder de middag eens gemogen van zijn veren. En vooruit, ga maar gauw dat verslag voor Brussel maken Je hebt gehoord wat er moet instaan hè? En maak al gauw ook dat rapportje voor Dimly Schud maar een paar dwingende aanbevelingen uit uw mouw Jaak ze daar maar wat op kosten bijzondere recherche van Brugge. En dat zit geen nieuw pas. Ja, we moesten we niet roepen tegen mij, Gert? Dat houdt ons niks vooruit. Allee, toe, kom, zet de borden op tafel. Kijk, oh, ik dus heb geen oog, kom. Dus, wacht. Het was Brussel niet, hè, deze keer. Nee. nee, het waren twee zogezegde bureauslaven van hier die, die gezegd de beveiliging kwamen controleren. Maar ze hebben nog niks gezocht. Gewoon, gewoon maar rondgeluwen. Dat kan toch niet? Gertje, nog eens... Als Brussel er voor iets tussen zat... dan had ik dat al lang geweten. Mijn vriendin zou mij me meteen gebeld hebben. Allee, kom, kalmeer u. Kom, ga zitten. Eva, ik zeg het u, ze zijn iets van plan. Ach, commissaris. A hij hier. Ja, Karin. In de cel. Zo ver is het gekomen. Dat is hier de enige plaats... waar ik nog even rustig kan nadenken. Niet te geloven, hè? Dat we hier morgen definitief weg zijn. Ja. Ik zal ze missen. Onze oude muren. Maar, allee. Wacht, maar dat toch aan morgen nu een nieuwe bureau zien. Nee. Oh, daar lig ik niet van wakker, Karin. Van Cathy vernemen daarentegen. Nog nieuws van haar? Eh, wel. Uh, Bruin nog eens een uur geleden naar de kliniek gereden... om even te checken hoe dat ze het stelt. Maar hij zou hier nog langskomen zijn... voordat hij naar huis gaat. Nou... Is haar vader bij haar op bezoek geweest? Nee, nee tot nu toe nog niet, nee. Karin? Karin? Ah. Uh, Brunosje? Ja? We zijn niet hier. Waar? We zullen toch haar in de bak hier, ah, ze? Ah, <laughs> Oh, O, commissaris, ze zit hier ook nog. Zoveel beter. Zeg ik het slecht nieuws ze? Ja? Katty Vernin is weggelopen uit de kliniek.